Dit is Kerst met CFN met Men nu Inspiratie Inspiratieradio.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 De zon keert terug en symboliseert de wedergeboorte. Het nieuwe begin waarin weer naar het voorjaar en de lente wordt uitgekeken. Maar voordat het zover is, gaan we eerst naar een muziekstukje luisteren. Dat wil zeggen de onderwerpen van vanavond, is ook altijd wel handig om te weten. Dat zijn de achtjaarfeesten, jaarfeesten, de dertien volle manen, een live meditatie komt eraan hoe Femke hoogpriesteres is, is geworden, cd-muziek ontstaan, en wie is Femke als we daar inmiddels nog niet achter zijn? <lacht> um, ja, we gaan uh, beginnen met het eerste muziek. Femke, je ligt in een deuk. Maar... <lacht> ja, dat is een heel grappige opmerking, <lacht> want als je daar inmiddels uh, achter bent. Um, ben je er zelf achter, wie Femke? Nee. <lacht> <lacht> ik, uh, ik kom zelf ook telkens weer achter nieuwe kamertjes uh, in, uh, in het grote paleis <lacht> dat ik, uh, ben. Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou. Nou, als de uitzending afgelopen is, staat die morgen op uh, uh, uitzending gemist. En dan kun je luisteren. <laughs> kan uh, kijken wat ik nou je over mezelf. Dat is, ja. Nou, dat is heel hoopvol. Uh, nou, ik, ik heb inderdaad wat cd's uh, meegenomen.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 En dat, ja, dat zijn dus ook soort. Uh, ja, is ook een beetje oud en nieuw gevoel. Iedere keer als er een jaarfeest is, dan uh, begin je weer opnieuw. welke jaarfeesten zijn er? Er zijn er acht. En uh, vanaf Souwen, dus Halloween, gerekend heb je jul met winter, waar we nu zijn. Dan krijg je inmelk begin februari, dat is als de het lammetjes worden geboren. Oostaren, uh, dat, uh, dat is het zeg maar. paasfeest, ja. ja inderdaad, van de, van de paaseieren en echt het lentefeest. Dan het Beltane, het is een vruchtbaarheidsfeest, dat is altijd met koningin het 30 april, jaar 1 mei, ja, het nacht. Is ja, dat mooi. is heel mooi, ze zijn altijd heel blij met alle nacht. paganisten ja. en heks en zo, dat ze dan gewoon vrij krijgen ja. om ons Belteen te vieren. Nou, Daar gaan we het zo nog over hebben, ja, goed dat je het <laughs> aanhoudt, ga door. <laughs>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 En heeft dan elk zo'n feest een, een specifiek? Uh, ja, ze heeft waarschijnlijk een, een specifiek thema, neem ja. ik aan. Dan. En ja. wordt er dan uh, verschillend uh, op, op met gegeten of gedanst? Of, ja, er zijn wel zonder... specifieke gebruiken net zoals ook dat je in de kerk ziet bij christelijke feesten, dat iedere, ieder feest een bepaalde kleur heeft, een bepaalde gewoontes. Ja. Uh,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 Ja, ik heb je net al gevraagd. Is het een, een, een, een book of shadow? Ik bedoel, daarmee, jij bent ook hoogpriesteres mm -hmm. in een koffer geweest. En nog eigenlijk. Uh, ja, als je eenmaal wordt, dan blijf je. Het. Dan blijf maar je. ik heb geen koffer meer. Oké, okay, maar dan schrijf je een boek met mm -hmm. je eigen bevindingen. En dit boek is, zeg ja. ik, toch een beetje jouw eigen bevindingen. Alleen.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 Even en gewoon voelen en ja. kijken en ja. ervaren... En als je dan de innerlijke impuls krijgt om een te vieren, dan moet je dat doen. Maar het gaat vooral over dat bewustzijn van dat draaien van het wiel. En dat er dus uh, verandering zit. Maar dat eigenlijk ieder jaar toch hetzelfde riedeltje weer voorbij komt. En dat er een tijd is om te zaaien en er een ja. tijd is om te oogsten. En dat is natuurlijk op zichzelf wel iets heel mystieks. En ook, uh, ja, zou je als iets religieus kunnen zien om daar dus iets mee te gaan doen. Maar, uh, ja, Balmier staat ook weer los van. En uh, ik heb het gevoel dat ik daar redelijk goed in ben geslaagd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 Ja, en ik heb dat, ik heb het wel een hele mooie opzetting gebruikt. Uh, dat kwam onder het schrijven tot mij, namelijk van een tuin. En uh, bij de eerste, ook als ze nog in de, in de kindfase zitten in de babytijd, eigenlijk, de kleine kindjestijd. Dan is de tuin uh, in winter en er zit uh, een, een grote haag omheen. En gedurende de achtjaarfeesten uh, uh, ga je dus, uh, moet de tuin groter, ga je op een gegeven moment de tuin uit. En pas aan het einde bij de later jaarfeesten kom je dus weer, blijf je weer in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 Uh, we gaan naar het volgende muziekstukje, Marjo. Ja, en dat uh, heeft Femke voor ons uh, meegenomen. En dat is uh, van Lorina met Snow. Zo. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Radio. Vanavond hebben we als gasten Wemke Bloem. Zij is schrijfster, schilder, hoge priesteres en eigenlijk veel te veel om op te noemen. Onder andere is zij ook yoga lerares. Ja, dat klopt. Ja, nou heb jij iets heel bijzonders ontwikkeld op het mm -hmm. gebied van yoga. Ja. Jij eh, doet yoga en dan naar aanleiding van de sterrenbeeld. Ja, klopt.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 En uh, dan hebben we niet alleen de rammen. Dus uh, het gevoel van uh, ram. Maar iedereen. Uh, oh ja. Want de energie die bij ram hoort. Is bijvoorbeeld. Uh, dat is inderdaad een enorme stuwkracht. Van al die kleine plantjes. De sapstromen die op gang komen. Een enorme.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 strippenkaart kopen, dan kan ik iedere week afstrepen. Dus dan koop je eigenlijk tien lessen in en dan kun je een serie van tien meedoen. En uh, ja, dan komt het hele jaar voorbij met allemaal inspiraties op verschillende lagen. Mooi. En, ja. en dat dat is eigenlijk zouden oh. De, oh, sorry. Dat is in Bloemendaal? Het is in Bloemendaal, ja. ja.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 beeld hoort En uh, ik inspireer dan uh, de leerlingen Daarin mee te doen En uh, andere achtergrondinformatie Over waarom ik het doe zoals ik het doe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 En je hoeft dus helemaal niet echt heel veel astrologie te weten. Om wel gewoon die energie te voelen. En ja, ik krijg hele mooie reacties over. Het is wel prachtig met Natasja Kuiper samen kunnen werken. zit ik opeens te Ja, nou ik zal er bellen. Oké.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 Wisselend is, maar in ieder geval is het, het omhulsel is duidelijk. En er, daar reageren heel veel recession dus mensen heel, heel fijn op. En er zijn anderen die dat ook heel prettig vinden. <laughs> okay. gaan we gaan weer naar een stukje muziek.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 Bijvoorbeeld nu, vandaag, 18 december, staat de maan in maart en om 9 uur 7 gaat hij naar Weegschaal. Hm, grappig. Totaal tegenstrijdig met, met, met hetgeen wat jij in de astrologie doet. Uh, maar ja, mm, tegenstrijdig, nee, want uh, de zon komt ook nog steeds wel op één boogschutter in deze tijd.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 de maan? Ja, nou, de, wat ik doe is dan ook een geleide visualisatie die ik dan heb geschreven op, op het thema van de maan. Waar niet de mensen meeneemt, dus op een innerlijke reis met wat uitdagende thema's, maar ook ontzettend mooie landschappen. En en, um, daarna dan uh, is er een kleine kunstzinnige oefening waarbij we dus wat we hebben meegemaakt uitwerken en dat bespreken we dan en vaak komen er dan hele interessante zaken boven drijven deels omdat mensen dus zelf dingen hebben meegemaakt en oppikken aan ander deel dat ik dus soms dingen opmerk en het daar dan dieper op in kan gaan dus dat zijn vaak hele rijke avonden en die, uh, die staan ook op mijn website uh, femkebloem.nl en centrumuniversale.nl aangegeven Ik uh, moet trouwens de,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 zou ik dan echt wel gaan uitproberen Wat is nou harptherapie? Ga jij dan harp spelen voor hun? Dan gaan ze gewoon zitten Ja, gewoon Meestal gaat er iets over af Want dan doe ik wat andere oefeningen En meestal is het een transoefening Of ik breng iemand in een lichte trans Moet ik dan aan een soort transreis denken? Net als bij Roelien de Lange Heb ik dus met de shamanen De transreis Het lijkt er een beetje op Um, maar wat ik doe is dat ik iemand met de rug naar mij toe zet Met de rug naar, mij naar mijn harp toe zet want eigenlijk zeg maar je ogen dicht of kijk naar een van mijn schilderijen, En dat ik dan harp speel omdat er heel veel van die pijnen aan de achterkant zitten Aan de achterkant van het hart En ook blijkt dus dat mensen die lastig vinden emoties te uiten um, Dat veel sneller doen als je ze niet van recht, recht van de voren, oh, okay. um, confronteert ermee